Mars een spel van Charles Chilton, vertaling Propeller, regie Leon Povel. Vandaag het vijfde deel, doorbraak door het onbekende. ons vertrek van de maan, is de marsvloot onder leiding van Jeff Morgan, nu reis bijna vier weken op weg naar de rode planeet. Bij de aanvang van de tocht telde de vloot negen vaartuigen, namelijk ons vlaggenschip de Pionier, en acht vrachtvaders. Nu zijn er nog maar acht. Vrachtvader nummer zeven, waarvan de cabine doorboord werd, door een meteoor waarbij de bemanning het leven liet, is met zijn kostbare lading verloren gegaan. Voorts voelen we ons nog steeds niet op ons gemak door het waas van geheimzinnigheid dat onwittiger hangt. Het begon ermee dat zijn tegenwoordigheid inervierend werkt... op de bemanningen van de vaartuigen waarin hij zich bevond. Daarna ontvingen we berichten van de aarde die luiden... dat zijn persoon volkomen overeenstemde met de beschrijving... van een Francis Whitaker... die 78 jaar geleden geboren was... en die op onverklaarbare wijze was verdwenen in 1924. Dat wil dus zeggen... 40 jaar voordat een begin werd gemaakt met de ruimtevaart en 47 jaren... voor het vertrek van onze Marsvloot. Jeff Morgan was vastbesloten dat raadsel op te lossen... doch voordat hij daartoe in de gelegenheid was... kondigde een nieuw gevaar zich aan. Uit onze radar waarnemen bleek... dat recht op onze route een onbekend iets lag... waarvan we aannamen dat het een meteorenzwerm was... We wijzelden onze koers met de bedoeling over die zwerm heen te klimmen. Maar reeds na korte tijd gaf de radar aan... dat het onbekende voorwerp weer recht op onze nieuwe koers lag. Opnieuw pasten we de moeilijke ontwijkingsmanoeuvre toe. Maar weer met hetzelfde onbegrijpelijke ontstellende resultaat. Daarop nam Jeff Morgan het besluit... dwars er doorheen te vliegen uit vrees dat we anders te veel brandstof zouden verbruiken... om nog veilig op mars te kunnen landen. Na enige discussie... stemde de hele vloot met dit plan in. Hoe ver zijn we nog vandaan, dokter? Geen uur vliegen meer. Nog steeds geen vast voorwerp te bespeuren door de telescoop. Nee, Jeff. Oh, we laten we dan de ruimtekostuums aantrekken. Als de meteoruswerm is kan er van alles gebeuren vanaf het moment dat we erin raken. Hmm, prettig vooruitzicht. Niks aan te doen, Jimmy. We zullen dat risico moeten nemen. Trouwens, als we door een grote meteor worden getroffen... zullen we zelfs de kans niet krijgen er iets van te merken. Ja, en nou iedereen tot na de orde op zijn post. Want we hopen dat we er heel uit deur komen. Zet de radio aan, Jim. Oké, okay, Jim. Yeah. Mitch. Ja? Yeah? Kijk uit op de periscope en schakel de telescopische lens in. Het ding kan nu zowat 45.000 kilometer van ons vandaan zijn. Als er iets van te zien is... ...zullen we het langzamerhand toch wel moeten merken. Ja, dat is wel zo, ja. Dokter? Ja? Ik hou samen met jou de radar in de gaten. Goed, chef. De signalen worden steeds duidelijker en krachtiger. En het oppervlak dat ze beslaan wordt voortdurend groter. En nog altijd recht vooruit... Ja, sinds het ding weer voor ons ligt, heeft het zich geen decimeter verplaatst. Het is gewoon weer griezelig. Ja, maar nou, ik ga eens even bij Mitch kijken. Zie jij al iets, Mitch? Nee, niets. Als die radarsignalen dan niet waren, zou ik erop durven zweren dat er zich niets bevindt... tussen ons en de sterren in de verte. Maar dan ook absoluut niets. Blijf toch maar goed uitkijken, meers. En ja, nog, Jeff. Ja. Hallo, vlaggenschip. Nummer 1. roept u. Antwoord, als u beheeft. Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1. Hier, de pionier. Wij horen... De tref, wat is die ontvangst? Zo slecht. Rapport van de radarwaarneming gedurende de wat eerste 10 minuten. Kun je het opnemen? Ja, wat zeg je nou, nummer 1? Ik versta je bijna niet is dat er voor een storend lawaai? Werkt je radio wel goed? Wil je dat herhalen, alsjeblieft? Ik versta je bijna niet. Oh, niet Hallo, nummer 1. Hallo, nummer 1. Versta je mij? Ik ontvang je slechts met moeite. Ik herhaal mijn bericht. Hier is het rapport van de radarwaarneming... gedurende de eerste 10 minuten... Kun je het opnemen? Ja, ik versta je nu. Ja, ik ben klaar om het op te nemen. Als het mensen verstaanbaar doorkomt. Radarsignalen nemen iedere minuut in kracht toe. Hoek van ontvangst neemt in gelijke mate toe. Voorwerp nu naar schatting op 40.000 kilometer afstand. Dankjewel, nummer 1. Ik heb het nog net kunnen verstaan. Zeg, is jouw ontvangst ook zo slecht? Heel slecht. De storing is verschrikkelijk. Ja, hier ook. Heb je enig idee waar het aan ligt? Niet in het minst. De ontvangst moest hier eigenlijk glashelder zijn. Ja, maar... Eh, ik denk dat nummer 6 me direct zal oproepen. Dus kijken of dat beter gaat. Oké, okay, Jimmy. Over een uur roep ik je weer. Ik hoop dat de verbinding dan beter zal zijn. Ik help met je open. Tot straks dan. Hé, hey Jeff. Ja, wat is er? Ik heb dan net rapport ontvangen van nummer 1. Goed, zo, laat maar eens horen. Nou, maar het heeft moeite gekost. Hoezo? Nou, de ontvang was allemaal belabberd. Zwak bedoel je? Nee, niet zwak. Een storing, hè. Op een gegeven ogenblik was er praktisch niks meer van te verstaan. Oh. En is dat met de rest van de vloot ook het geval? Ik weet het niet. Ik heb nog met niemand van de anderen gesproken, maar ik verwacht dat nummer 6 binnen een minuut of vijf zal melden. Dan kan ik ietsje vertellen. Goed, Jim. Nou, we gaan dan weer naar de dokter. Oké. Okay. Ik heb hier iets geks, Jeff. Wat is het, dokter? De beelden op het radarscherm zijn voortdurend gestoord. Net alsof er een geweldige statische inductie is. Kijk, nu is het bijna niets. Maar zo even duurt het wel een halve minuut. Zou dat dezelfde oorzaak hebben als de radiostoringen? Heeft Jimmy daar dan ook last van? Ja, de ontvangst van nummer één was zo slecht... dat dit rapport haast niet kon opnemen. Nou, maar ik denk dat dat uh, dezelfde oorzaak moet hebben. Kijk eens even. Hm? Hoe kunnen we zo nou weten uh, waar we aan toe zijn? Nou ja, afwachten dokter. Het is misschien maar tijdelijk. Nou, ik hoop het. Het wordt onmogelijk. Zo kan ik geen enkele berekening maken. Uh, waar kan dat aan liggen? Nou, als je het mij vraagt, heeft het iets te maken met dat ding waar we op aanvliegen? Huh. Hoe dichter we erbij komen, hoe erger het wordt. Hé, ja, hè? Ja, ja, Mitch. Ik snap niet wat er met die periscoop aan de hand is. Met de periscoop? Ja, of schoon ik geen enkele vast voorwerp zie, lijkt het net of ik door een verblindende sneeuwstorm kijk. Wat is er dan in helemaal hemelsnaam gaande? Salon nummer 6, pionier roept u. Kan geen contact met u krijgen. Antwoord alsjeblieft. Oh. Jimmy schijnt ook al moeilijkheden te hebben. Ja, nou, ga maar terug naar de periscope, Mitch. Voor het geval het beeld weer helderder wordt, ja. hè? Maar goed, maar ik denk niet dat het wat geeft. En jij, dokter? ben ja. ja. ook aan het werk. Doe wat je kan. Krijgen zodra het scherm opkwaart. Ja, ik wil wel, Jeff. Maar ik geloof ook niet dat het iets uithaalt. Hoe ver schatte je de afstand van het ding bij je laatste berekening? Uh, drie kwartier vliegen. Dat was ongeveer tien minuten geleden. Maar die berekening was uitsluitend gebaseerd op Gissingen... omdat we geen rapporten meer hebben ontvangen van de vloot. Na nou, dat van nummer één. Ja. Nou, ik ga weer met Jimmy praten. Eens kijken wat er eigenlijk aan de hand is. Ja. Hallo, nummer zes. Hallo, nummer zes. Pionier op u Hoort u mij? En wat heb jij, Jimmy? Nummer 6 is vijf minuten achter met zijn rapport. Huh? Ik heb wel tien keer geprobeerd met het om het te pakken te krijgen, maar antwoord niet. Nee. Bovenrust, er is geen vuiltje aan de lucht, hoor. Antwoord het andere. Nou, dat weet ik niet, ik heb ze nog niet opgeroepen. Doe dat dan, Jim. Goed, oké, okay, Jeff. Hallo, ruimtevloot, hallo, ruimtevloot. Vlaggenschip Pionier roept ruimtevloot. Antwoord, alsjeblieft. Nou, nou, nou, nou hoor dat toch eens even aan. Hoe kan daar nu iets doorheen komen? Nou ja, kalm aan, Jim, nee. kalm man. Hé, hé. Wat is het? dat ik iets hoorde. Ja. Nou, dan moet je wat oren van een kat hebben. Ja. ja, ik... Stoffel ik ook wat hoort. Is ja, er is iemand die probeert contact met ons te krijgen. Hallo, ruimtevloot. Hallo, ruimtevloot. Pionier roept u. Wie roept mij? Ik ontvang u bijna niet. Kunt u uw volume opvoeren? Ja. Doe is het nou weer, Jeff? Ja, ja, ja. ja, ja. Stel eens. Hallo, Hallo step. Hallo, nummer 6. Is dringend dood. Nummer 6? Ja, ja, SOS, luister alsjeblieft. SOS. Gevier, Jim. Ja, hier. Hallo. Hallo, nummer 6. Dit is Captain Morgan. Wij ontvangen u zeer slecht, maar kunnen u toch verstaan. Kom op het, je berucht. Nee, nee, dat is helemaal weg. Maar het geeft niks, Jeff. Ah, hoe kun je nou met dat lawaai verwachten dat je wat hoort? Hallo, hallo, B.U. hallo. In was aan antwoord. Hoort u mij? Antwoord! Uw genade, er is wat met hem aan de hand. Hallo, nummer 6. Wij horen u. Wat is er? Ik ben weg. Huh. Hallo, nummer 6. Pionier roept u. Horen u niet meer. Antwoord, alstublieft. En geef ons uw bericht. Hallo, vlaggenschip. Nummer 6. Witteker. Ja. Hallo, Witteker. Hoor je ons? Wat is er bij jullie aan de hand? Hallo, Captain Morgan. Niets bijzonders. Alles oké. Okay. Hé? Hm? Wat bedoel je met alles oké? Okay? Waarom was Peterson dan zoveel streek? En waarom zijn jullie dan tien minuten achter met jullie rapport? Hier is niemand van streek, Captain. Het radarrapport is klaar. Wilt u het opnemen? Nee, nog niet. Ik wil eerst met Pietersen spreken. Geef hem het direct. Radar rapport nummer 1. Signalen krachtig. Voorwerp minder dan 30.000 kilometer verwijderd. Als je nog niet leest dat rapport voor dan hoef je het niet te staan. Hallo, witte, ik het rapport kan me nog niks reden. Ik wil titels hebben. Geef hem onmiddellijk. Het is ontzettend die ontvangst. Einde van het bericht. Ik blijf op wacht. Ik zal u over een uur weer oproepen voor naderbij. Nee, heeft je vast niet verstaan. Hij was nog bezig met het rapport. Niet verstaan, daar ben ik nog niet zo zeker van. Hallo, Whittaker. Whittaker, ik wil nu Pietersen onmiddellijk spreken. Versta je me niet, Whittaker? Geef me Pietersen, ogenblikkelijk. Hij kan niet komen, hij slaapt. Vertraait Jeff? Dat is net een als met Frank. Weet je dan wel, slaapt hij? Nu, nog eens met de keur. Ik moet Pietersen onmiddellijk spreken. Ik mag hem niet wekken. Hij moet blijven slapen. Orders zijn orders. En orders moeten worden opgebouwd. Orders? Welke orders? Ik heb hem niet bevolen te slapen. Pak hem wakker. Begrepen? Nee, hij nee. antwoordt helemaal niet meer. Jeff, er is er iets niet in in de haak van nog toe, overal waar die kerel ziet gaat het mis eerst de nummer 2, toen hier en nu weer de nummer 6 aan die periscoop heb je helemaal niets meer Jeff het is louter tijd vergroeien met haar deur te kijken niets te zien maar dan ook niets net als de radar en de radio maar van de periscoop begrijp ik het niet die heeft in ieder geval geen last van statische inductie ja, yeah. toch moet dat ding, wat het ook is waar we op aanvliegen, er iets mee te maken hebben. Eerst leek het of er een sneeuwstorm over het hele beeldveld woede. En nu die over is, zie je niets meer. Geen ster, niets. Hoe is het dan met de radar, dokter? Hopeloos. Oh. Ik heb er laatst tien minuten geen touw meer aan vast kunnen knopen. Toch moeten we die zwerm al vrij dicht genadigd zijn. Geen veertig minuten vliegen meer. Huh. Nou, dan laten we onze helmen opzetten. En ze ophouden tot we door de zwerm heen zijn. Ja, als we er tenminste doorheen komen. En hoe moet het dan met de rest van de vloot gaan? Hoe kunnen we weten of de anderen nog in de buurt zijn of we ze niet zien? Ja, Jimmy. Nog één resultaat bereikt? Nee, Jeff, ik krijg niemand meer. Nou ja, misschien antwoorden ze nog wel, maar verdrinkt hun hele geluid in dat beroerde lawaai? Ja, ja. Zet in elk geval je helm op, hè? ja. Dan kun je je eigen radio aansluiten aan de hoofdzender... en blijven proberen contact te krijgen. Oké, okay, Jeff, dat doe ik. Maar waarom denk je dat onze eigen toestellen zullen blijven werken... terwijl de hoofdzender het niet meer doet, Jeff? Uh, ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik hoop alleen maar dat ze het zullen blijven doen. Zodra we de helm op hebben, zullen we het proberen. Ja. Ik zal in ieder geval jullie op zijn beurt oproepen. Ja, ziezo. zo. Dat is klaar. Maar hallo, Mitch? Hoor je me? Mitch? Hoor je me? Hallo, Jimmy. En jij, dokter. Hoor je me? Hoor je me nu, Mitch? Ja, Jeff. Maar pas zie dat jouw helm met de mijne in aanraking is. En Nou, de dokter en Jimmy er ook nog bij. Dan kunnen we samen praten. Zo, alle helmen tegen elkaar... Ja, Jeff. Ik hoor je, Jeff. Nou, luister dan goed. De radio niet meer werkt, kunnen we alleen zo met elkaar praten. Maar voor de veiligheid moeten we de helmen ophouden. Dokter en Mitch, gaan jullie terug naar je radar en de periscoop. En Jimmy blijft de vloot aanroepen om de tien minuten. Goed begrijpen? Begrepen, Jeff. Als iemand een mededeling heeft, steekt hij een arm op. Ik kom naar hem toe. Ja. En nou, ieder op zijn post. Ongeveer een half uur later... ...moeten we in de zwerm, of wat het ook was, terecht zijn gekomen. Alles waar elektriciteit aan te pas kwam, was toen volkomen in de war. De radar gaf geen signalen meer... ...en als Jimmy de radio aanzette, kraakte die zo hard... ...dat geen enkel ander geluid er doorheen kon komen. Ook alle andere elektrische instrumenten gingen te keer als dolle. De wijzers van de zuurstofvoorziening, de brandstoftanks, de luchtverversing, de vochtigheidsgraad, de luchtdruk en de snelheidsmeters en navigatie-instrumenten zwaaiden heen en weer alsof ze dronken waren. En dat duurde zo bijna zeven uur aan één stuk. Het leek wel een nachtmerrie. Gedurende die tijd konden we natuurlijk even min contact krijgen met nummer 6 als we met een van de andere vaartuigen... zodat we nog steeds niet wisten waarom Peterson zo'n dringende oproep tot ons had gericht... of waarom Whittaker zulke eigenaardige bijna opstandige antwoorden had gegeven op Jeffs vragen. Zelfs hadden we afgesloten als we waren van de rest van de vloot... niet eens enige zekerheid dat die ons volgde. Dat zouden we niet te weten komen... voordat onze elektrische installaties weer normaal functioneerden. Zo was niet alleen onze pionier een wereldje op zichzelf geworden, maar ieder van ons was op zichzelf aangewezen binnen de begrenzing van zijn nauwsluitend ruimtekostuum. Hallo ruimtevloot, hallo ruimtevloot, pionier op de ruimtevloot. Hoort u mij? Antwoord alsjeblieft, Jimmy! He? Wat? Ik hoor je, Jimmy. Ja, Jeff, ik hoor je ook weer. Uh, hoor je, um, Mitch. En jij, dokter? Ja, Jeff. Ik ook. We hebben het gehaald, dokter. me. Wat bedoel je, dokter? Zijn we door die zwerm heen? Ja, Jimmy. Oh, oh, oh, oh. Het werd tijd ook. Het ding moet duizenden kilometers diep zijn geweest. Nou, als onze snelheid steeds dezelfde is gebleven, meer dan driehonderdduizend kilometer. Uh, niet geraakt en verder Ja, doorheen. Uh, oh, oh, Jimmy, niet te vroeg juichen. We moeten ook om de rest van de vloot denken. Ja, zeker. Zeg maar, Jimmy. Huh? Nou, onze eigen radio's weer werken. Moet je onmiddellijk proberen met de andere contact te krijgen? Daar was ik al mee bezig, Jeff, Doe jij me horen. Ja, laat me dan direct weten als het zover is, hè? Ja. Kun je hem oproepen zonder dat wij het horen? Anders wordt het een warboel als dus iedereen tegelijk gaat praten. Ja, daar heb ik ook al aan gedacht, Jeff. Ik kan mijn eigen radio rechtstreeks aansluiten op onze zender. En daar horen jullie dat niks van. Goed. En nou jij, ja, Mitch? Doet de periscope het weer? Nou, een beeld krijg ik nog niet direct, maar hij functioneert wel. Ik zie namelijk weer die sneeuwstorm. Dat is vreemd toch? Maar als we een eind vandaan zijn, zal het beeld misschien duidelijker worden. Blijf er in ieder geval aan... ...en of het tuigje er zo gauw mogelijk van of de anderen nog in de buurt zijn. Reken met Jeff. Goed. En dokter, hoe staat het nou met de radar? Als we die zwerm achter ons hebben gelaten... zou ik wel niks op het scherm krijgen. Zal ik eens kijken of hij nu achter ons ligt? Nee, nee, nee. Nee, nee. nee nog niet. Blijf voorlopig nog maar opletten... Of als zich iets meer voor ons voert En wanneer denk je dat we onze helmen kunnen afzetten? Uh, niet voordat alle instrumenten weer behoorlijk functioneren en wij er zeker van zijn dat er geen gevaar meer bestaat getroffen te worden. Oké. Okay. Jeff? Jeff? Ja Jim. Ik heb contact met hem. Heen, wil je hem spreken? Ja natuurlijk. Schakel maar maar in. Oké, okay, ga je gang. Ze moeten je moet niet horen. Hallo, nummer 1. Hier is Morgan. Hoort u mij? <laughs> Hallo, kapitein. Ik hoor u duidelijk. Er is nog wel enige storing, maar die neemt geleidelijk af. Is bij u alles wel aan boord? Ja, kapitein. De radar is ook nog iets gestoord, maar wordt toch langzaam weer normaal. Ja. Onze hele elektrische installatie is de laatste uren volkomen uitgeschakeld geweest. Ja, de onze ook. Hebben jullie contact gehad met een van de anderen? Nee, kapitein. De eerste die ik weer kreeg was Jimmy. Juist, nummer één. Zodra je radar weer werkt, moeten jullie het terrein achter ons afzoeken. Probeer onze afstand van die zwerm te berekenen... ...en het tempo waarin we ons ervan verwijderen. Als we ons tenminste van verwijderen. In orde, Captain. En wanneer mogen we onze ruimtekostuums uittrekken? Niet voor ik daar orde toe Rop ons onmiddellijk op als er iets te berichten valt. Dat is alles. Dank u, kapitein. Dank u, Captain. Is je Jimmy. Kijk nu eens of je in verbinding kunt komen met de rest van de vloot. Ja, Jeff. En, Rich, doet je periscope het weer? Nee, Jeff. Er is tenminste nog niks te zien. Blijf dan uitkijken. Ik ben ervan overtuigd dat je al gauw wat zult zien. En jij, dokter? Jeff, dat als er iets voor ons lag, uh, dat nu wel op het scherm te zien moest zijn. Ja. ja, dus de radar werkt weer. Ja, in alle geval voldoende om de dingen weer te signaleren. Goed zo. Zoek dan het terrein achter ons af en probeer of je daar iets vindt. Goed, Jeff. Ja, alsjeblieft. Zo'n krachtig beeld als je maar wensen kunt. Dat ding ligt nu recht achter ons. Moeten we dwars doorheen gegaan zijn? Ja, dat moet wel. Ik nog steeds dat het een uh, meteorenzwerm is. Daar ben ik eerlijk gezegd niet zo zeker van. Nou, ik ook niet. Geen een normale meteorenzwerm zou al onze instrumenten zo van streek hebben gemaakt. En voor het zou er alle kans zijn geweest... dat tenminste één van onze vaartuigen een treffer had opgelopen. Nou, of dat laatste niet het geval is, dat weten we nog niet, dokter. Nou, ik geloof niet dat je je daarover zorgen hebt te maken, Jeff. Ik heb zo'n gevoel dat alles in harde zal blijken te zijn. Ik hoop het, dokter. Ik hoop het van harte. Jeff, ik heb contact gekregen met de nummers 1, 2, 3, 4, 5 en 8. Want oh. de bemanningen zijn oké okay en bijna alle instrumenten werken weer normaal. En nog geen antwoord van nummer 6, Jimmy? Nee, Jeff. En uh, van de andere kan ook niemand hem te bakken krijgen. Nou, die zwerm die ligt nu ruim 60.000 kilometer achter ons. Daar kan het dus niet liggen voor wat de radioverbinding betreft. Had eigenlijk al moeten antwoorden. En hoe staat het dan met de periscope, mis? Nog steeds niets te zien? Nou, wat zachtjes dan beter. Helderder. Langzaam. Oh, nou. Goed dan. Ik denk dat we nu wel veilig onze helmen kunnen afzetten. Ga je gang. Ha. Gelukkig. Ik begon me zo langzaam al te, te voelen als een goudvis in een kommetje. Zo, so, hè. Ja, ja. Gelukkig. Ja, ja, maar nou weer vlug in de radio, Jimmy. Blijf nummer 6 roepen. Ja, Jeff. Hallo, nummer 6. Hallo, nummer 6. Vlaggenschip roept nummer 6. Kan ik contact met u opnemen? Antwoord alstublieft. Ja, Jeff? Kom eens hier. De periscoop doet het weer. Ah, oh, dat werd wel tijd. Kijk. De hele vloot nog in perfecte formatie. We moeten voortdurend bij elkaar zijn gebleven... Die tocht door die zwerm schijnt ons niks te hebben gedaan. Oh, wacht eens even. Wat is dat? Waar is nummer zes? Nummer zes? Hij is weg. Dat kan niet. Ja, maar het is, Jeff. Het is zo. Iedereen is verder op zijn plaats. Geen spoor van nummer zes. Laat mij eens kijken. Nou? Eén, twee, drie. Goeie genade, Mitch. Ik heb gelijk. Nummer zes is er niet meer. Sporen ons verdwenen. Het geeft niet, Jeff. Hij is er niet. Niet achter ons, niet voor ons, niet opzij, niet boven of beneden. Een heel vaartuig kan toch niet maar zo verdwijnen zonder een spoor achter te laten? Ja. Als je denkt dat jij het kan terugvinden, ga dan je hang maar. Maar het is onbegrijpelijk. Maar onbegrijpelijk na een tocht van zeven uur dwars door een meteorenzwerm? Denk nu eens even wat er gebeurd is met nummer zeven. Dat verklaart de zaak niet, Jimmy. Aangenomen dat nummer zes getroffen was door een zware meteor, dan moest het wrak in alle geval nog met ons meevliegen. Ja, maar goed. Welke verklaring heb je dan, Jeff? Ja, ik, ik, ik denk dat hij achter is gebleven. Te ver achter om door de periscoop nog te zien. Maar dan zou ik er toch nog radioverbinding mee moeten hebben. Ik heb hem nu wel twee keer langs de vergeefs opgeroepen. Zou je denken dat het feit dat de daar daarom boord... iets te maken heeft met de verdwijning van nummer zes? Nou, eerlijk gezegd, dokter, ik heb eraan gedacht. Oeh, ja. Hij heeft natuurlijk ook zijn motoren kunnen aanzetten... en de rest van de formatie achter zich kunnen laten. Maar daarmee zou hij bijna al zijn brandstof verbruikt hebben. Maar alles wel beschouwd, waarom zou je dat eigenlijk doen? Waar zou je heen moeten? Trouwens, alleen kan hij met het vaartuig toch niet manoeuvreren. En Pietersen zou vast niet aan, aan zo'n dwaasheid meedoen. En toch ben ik er zeker van dat Whittaker daarachter zit. De enige andere verklaring is dat nummer zes op de een of andere manier uit de koers is geraakt terwijl wij door die zwerm vlogen zonder enige aanwijzing van de instrumenten... heeft de bemanning zich natuurlijk niet kunnen realiseren wat er aan de hand was... totdat ze ontdekten dat ze zich alleen in de ruimte bevonden... terwijl de rest van de vloot verdwenen was. Lieve hemel! Ja, maar me dunkt toch Jeff dat een kracht die groot genoeg is... om één van de vaartuigen uit de koers te brengen... ook van invloed zou zijn geweest op de rest. Ja, ja, ja. Ik kan het niet helpen. Ik weet geen enkele redelijke verklaring, dokter. En wat denk je dan dat de nummer zes ook al moeten afschrijven... Schip, bemanning en vracht. Ja, Mitch. Het zou me verwonderen... als we ze ooit terugzagen. Hmm. Ja, daar zit in elk geval iets goeds in. We zullen ons niet meer druk hoeven te maken over Whitaker. Huh. Nee. Daar ben ik nu echt niet rouwig om. Ik begon al van hem op mijn zenuwen te krijgen. En Pietersen dan, Jimmy? Ja, Ja, die arme Pietersen. Ja. Laten we hopen dat nummer zes niet verloren is. En is er kans dat ze het nog wel een paar jaar kunnen uithouden? Tijd genoeg om de weg naar Mars te vinden... of misschien zelfs om terug te keren naar de maan. Nou, ik hoop het ook, dokter. Nou ja, ik, ik bedoelde het eigenlijk niet zo... dat ik blij was van er verlost te zijn. Nou, dat wil ik ook zeggen. Ja, maar ik eh, dacht ik er niet aan dat Pieters dan bij hem was. Zie. Huh? Nou, kom, Jimmy mij aan de radio en roep de controle op. Ja, Jeff. Als dat zo doorgaat, dan ben ik bang dat we helemaal geen vloot meer hebben als we op Mars aankomen. Hallo, controle, hallo, controle. Ruimtevloot roept controle. Antwoord, alstublieft. Het verlies van nummer 7 was louter een ongeluk, Jeff. In geen honderd jaar verliezen we nog eens een vaartuig door een botsing met een meteor. Maar wie zegt ons dat we geen meer zullen verliezen op de wijze als nummer 6? Ja, als we wisten hoe we die verloren hebben, dokter... Zou ik daar een antwoord op kunnen geven? Ja, maar ik denk dat we nooit te weten zullen komen wat er precies gebeurd is als we nummer 6 niet terugvinden. En dan zullen we ook nooit het geheim van Witteker kunnen oplossen. Nee. En daar had ik het fijne toch graag van willen weten. Hallo, controle, hallo, controle, vlakke schip, pionier. En bedoel je het feit dat die gebeuren zou zijn in 1893? Ja, Jeff. Maar ook de eigenaardige wijze waarop hij de bemanning heeft beïnvloed van elk vaartuig waar die toevallig verbleef. Ja, er hing inderdaad een geheimzinnige sfeer omheen. Maar misschien heeft de controle het mysterie intussen opgehouden. Dan valt alles op normale wijze te verklaren. Nou, als dat zo is, dan zullen wij er niks van horen. Althans voorlopig niet. Waarom niet, Jimmy? Controleoproepen heeft geen zin. Ik zit gewoon mijn tijd te ik ja, Wat zul je nou? De radio werkt toch zeker? Ja, ja. Nou, er is toch ook geen storing meer? Nee, Jeff. Maar nou, we gaan dan terug naar de radio en geven de controle. Het spijt me Jeff, maar ik ben bang dat je nog steeds niet snapt wat er eigenlijk aan de hand is. Wat, wat, wat is dat dan, Jimmy? Wat er is? Nou, die meteoriswerm of dat geïoniseerde gas of wat dat ook mag zijn waar we heen vlogen, verstoorde toch al onze radioverbindingen niet? Wat allemaal wat nieuws? Dat wil dus zeggen dat het alle elektromagnetische golven blokkeerde. Nou, en? En dat gas bevindt zich nu tussen ons en de aarde. Als radiogolven er niet doorheen kunnen, dan kan de aarde ons niet ontvangen en wij de aarde niet. Wat? Of dacht jij wat anders? Ach, natuurlijk. Natuurlijk kan dat niet, Jeff. Die wolk sluit ons volkomen van de aarde af. Tenminste, zolang die nog niet zo ver is opgeschoven... dat ze voorbij, die wolk, is. En hoe lang zou dat duren? Ja, pakweg twee maanden. Wil je daarmee zeggen dat we al die tijd... geen contact meer kunnen krijgen met de controle? Ik denk het, dokter. Oh, Goede hoop. Dan Zoals ze zeker denken dat we omgekomen zijn. Het laatste bericht dat we een gezonde hebben luidde... dat we op het punt waren binnen te dringen in iets dat we voor een meteorenzwerm hielden... en dat we hen weer zouden oproepen... zodra we veilig doorheen waren. Ja, nou... Het feit dat we het contact met onze basis kwijt zijn... Dat is heel ernstig. Maar het hoeft nog geen catastrofe te betekenen. Ik ben ervan overtuigd... dat ze weken... ja, zelfs maandenlang zullen proberen... weer contact met ons te krijgen. En dat wij weer met hun kunnen spreken... Lang voordat we Mars bereiken. Maar het is een andere dingen in ons hoofd. We op onszelf zijn aangewezen... zullen we heel wat meer werk krijgen. Speciaal wat de navigatie betreft. Maar we zullen ons wel doorheen slaan. Dan moeten we daar maar direct mee beginnen. Het beste is dat we onze snelheid zo ver opvoeren... dat we de tijd inhalen die we verloren hebben... met onze koerswijzigingen. Juist, Mitch. Nou, laten we beginnen met onze positie te bepalen. Neem jij de raden weer, dokter? Best, Jeff. En Jimmy, roep jij de vloot aan. Zeg aan alle dat ze een bestek opmaken aan de hand van de stand van de zon, de aarde en Mars. En dat ze ons de resultaten daarvan onmiddellijk doorgeven. Oké, okay, Jeff. Mitch, jij en ik gaan navigatietabellen opstellen. Goed. Nadat Jeff en Mitch... positie, koers en snelheid hadden berekend... bleek dat we nog steeds mochten verwachten op het juiste tijdstip bij Mars aan te komen. De grootte van de zon bedoeg nog maar het viervijfde gedeelte van die op aarde... maar dankzij het buitengewoon heldere zicht in het luchtledige... leverde ze een veel mooier aanblik op. Ze hing daar in het heelal als een grote glimmende blauw-witte schijf... omgeven door haar vlammende corona. De aarde die zich terzijde van de zon bevond... zag er blauwachtig uit met groenachtige rode plekken... die het vaste land markeerden... Het geheel overdekt met onregelmatig gevormde witte wolkenvelden. De ijskappen van de beide polen schitterden met een ongewone glans. Aan het blote oog deed de combinatie van Aarde en Maan zich voor als reusachtige dubbelster, die in omvang toe en afnam, naar gelang de Maan om de Aarde cirkelde. Maar het merkwaardigste lichaam in de hemelruimte was ongetwijfeld Mars. Bekeken door onze kleine navigatietelescoop was de planeet reeds heel wat groter dan we ooit hadden gezien. Ze was diep roze van kleur, terwijl de donkere plekken op haar oppervlakte zich scherp aftekenden in een olijfgroene tint. Op deze afstand konden we ook reeds de schaarse wolkenformaties ontdekken die door haar tandkring dreven. En de donkere dunne lijnen van de kanalen waren beslist geen optische illusies, al was het nog lang niet mogelijk te zeggen of ze uitgedroogd waren of gevuld met water, zoals velen op aarde geloofden. Zo snelden we nog een maand lang voort. Sinds ons vertrek van de maan hadden we ongeveer 190 miljoen kilometer afgelegd. Het was ons niet gelukt weer contact met de aarde te verkrijgen... en we mochten er niet op rekenen dat dit eerder dan over enkele weken het geval zou zijn. Intussen was er in de pionier weer een vaste regelmaat in het dagelijks leven ingetreden. Voortdurend hielden twee man de wacht... terwijl er één sliep en de vierde vrij van dienst was... ...maar klaar moest staan om bij te springen, zodra dat nodig mocht zijn. Ah, Doc. Weer met je dagboek bezig. Hé, hey Jimmy. Ik dacht dat je sliep. Ja, een uurtje geleden ben ik wakker geworden. En sinds die tijd heb ik geen moment meer geslapen. Dat komt waarschijnlijk door de, door de ongewone omstandigheden waaronder we leven. Hm. Nu krijg ik toch eigenlijk de indruk... ...dat ik niet veel meer dan de helft van de slaap nodig heb van op aarde. Dat is toch met ons allen het geval. Zelfs Mitch. Slaapt niet langer dan vier uur aan één stuk. Zeg, wat denk je van een spelletje, dokter? Schraak, bedoel je? Ja, ja. Ik wil jou in elk geval een keer een slag hebben... voordat we heel hard beneden zijn. Wat heb ik me dan vast voorgenomen? Nou, dan moet je toch eerst nog leren schaken, Jimmy. Nou, zet het spel maar klaar. Ik schenk je een kasteel en een paard. En dan nog een koningin en dan doe ik het er gewoon een royaal gebaar, dokter. Er zijn een tijd en doe ik dat ook wel eens voor jou. Ja, ja. Ja, welke hand? Nou, uh, links maar. Links, wit, hè. Natuurlijk, ben jij weer in het voordeel. Nou, als dat iets betekent tegenover het verlies van preestukken. Het betekent niet dat je daar zo missen. Nou, we zullen zien. Zeg, dokter, is dat maar praktisch, hè, dat dat bord van metaal is gemaakt. En dat die figuren magnetische voetstukjes nou. hebben. <laughs> Anders vlogen ze het wacht door de cabine. zodra ja. we ze aanraakten. <laughs> Weet je wel dat je telkens dat zegt, hè, bij het begin van het spel, hè. Weerkelijk, doe Ja. ja. <laughs> zo. Nou, wacht jij beginnen, dokter. Ja, nou dan. Mm. Oei, oei, oei, oei. Alweer zo'n moeilijke opening set. Och, het is anders heel gewoon hoor. <laughs> Waar je niet over hoeft te piekeren. Oh, dat doe ik ook niet. Mm. Ik pieker alleen over die die erop volgen. Oh. Mm. Even kijken hoor. Ja, ja. Ja, dan zet ik dit mannetje, hè. Zet is... ik oh. hier. Zie zo. Oh. Nou, dat is al een heel ongewone zet hoor. Jimmy. Rustig, hè? Hier heb je mijn antwoord. Oh. Eens kijken wat je dan hierop zegt. Schak. Wat nou? Nou klopt het soms niet. Zich, wacht nou eens. Hè. Wacht nou eens even, dokter. Wacht nou eens even. Er moet er iets misgegaan zijn met mijn berekening. Ja. Hallo ruimtevloot. Hallo ruimtevloot. Hallo. Huh? Controle roept u. Ik had uh, eigenlijk. Luister Jimmy, de radio. Controle roept vlaggenschip de pionier. De radio, het is de controle. Jimmy, Ik fruit. roep u. Antwoord u alstublieft. Jimmy, dochter, hoor jullie het? Het is de controle. Uh, ja, ja, natuurlijk heb ik het. Nou, dog, nou ja. kom dan, vlug. Hallo, controle. Hier is Morgan. Ik hoor u luid en duidelijk. Ik herhaal luid en duidelijk. Dat heb ik van mijn leven. Ik had nooit gedacht dat ik die lieflijke stem de eerste twee weken weer zou horen. <laughs> Hoor je hem lieflijk? Ah, man, iedere stem van de controle zou me op dit ogenblik lieflijk in de oren klinken. Zelfs de jouwe, Jimmy. Hoe bedoel? Uil die ik ben, we hebben de aarde weer. Hallo, pionier. Hallo, pionier. Controle roept u. Controller roept u. Hebben een dringend bericht voor u. Wanneer kunt u het opnemen? Direct, controle. Zet de bandrecorder aan, Jimmy. Ja, recorder aangezet. Hier is controle. Controle voor de pionier. Het bericht volgt dan over één minuut. Let op, alstublieft. Ik luister. Hé, hé, hé, wacht eens eventjes. Wat is er, Jimmy? Wacht eens eventjes. Dat antwoord kwam wel heel vlug door, weet je niet? Nou, wat wil je daarmee zeggen? Het is nu ongeveer een maand geleden dat, dat wij het laatste bericht van de aarde ontvingen. En toen duurde het al tien seconden voordat de antwoorden doorkwamen. En? Dan zou het nu minstens twintig seconden moeten zijn. Het waren er maar vijf. Weet je dat zeker? Of ik dat zeker weet. Maar Dunt, ik heb er vaak genoeg met de aarde gesproken om dat te merken, zou ik zo zeggen. Maar Jimmy, als het juist is wat, wat je daar zegt. Als die tijdsduur werkelijk zo kort was. Dan zou de aarde zich maar op een vierde van de afstand bevinden. Waarop ze feitelijk van ons vandaan moet liggen. Dat kan niet. Jimmy moet zich hebben vergist. Nee. Dat kunnen we gewoon genoeg nagaan. Zeg ze dat ze je nog eens oproepen, Jeff? Hallo vlaggenschip, hallo vlaggenschip. Is u klaar om ons bericht op te nemen? Uit spijpercontrole, ik heb u niet verstaan. Wilt u nog eens herhalen? Eén seconde. Twee. Drie. Vier. Controle tot Als vlaggenschip. Weken. Controle tot vlaggenschip. Ik herhaal, is u klaar om bericht op te nemen? Jimmy heeft gelijk. Het duurt maar vijf seconden. Uit spijpercontrole. ik kan het nog niet opnemen. Kunt u over vijf minuten terugkomen... Nou, de wereld is er nou aan de hand Ons vaartuig moet rechtsomkeerd hebben gemaakt We gaan terug naar huis Ach, onzin We vliegen in de richting van Mars Op de juiste koers, precies zoals het hoort Maar hoe verklaar je dit bericht dan? Daar is maar één verklaring voor Het kan de controle niet zijn Tja, wie het... Ja, wie moet het dan wel zijn, Jimmy? Weet ik dat, ik ben geen helderziend Ik ben maar een gewone radiotelefoonist. Maar als het de controle niet is, dan... Het klinkt anders net zo Tja, dan, dan moet het toch iemand zijn die vrij dicht bij ons is op een afstand van uh, nog een miljoen kilometer. Daarom klinkt het ook zo luid en helder. De aarde zou beslist niet met die sterren te kunnen ontvangen. Maar wie kan het dan zijn? Het moet de controle zijn. Het korte tijdsverloop moet daaraan liggen... dat de radiogolven zich op ongewone wijze voortplanten of zoiets. Ah, ik wou je wijzer hebben, Mitch. Nou. Hoe kan dat nou? Er zijn wat allerlei dingen die radiogolven kunnen tegenhouden... maar er bestaat niets dat hun snelheid kan vergroten. Ja. Weet je wat, chef? Uh, roep ben op. Laten we tenminste dat bericht opnemen. Ja, je hebt gelijk, dokter. Ja. Later kunnen we nog wel over reden twisten. Ja, ja. Zet aan, Jimmy. Zend eraan. Hallo, controle, hier is Morgan. Wij roepen u. Klaar om uw bericht op te nemen. Gaat uw gang. Eén, twee, drie, vier. Controle ja. tot vlaggenschep. Zie je wel? Weer vijf seconden. Hier komt het bericht voor u. Het is zeer dringend.